Ik vind persoonlijk altijd beter als iemand kwaad wordt, niet kwaad, echt kwaad wordt als, als beest, maar als iemand dan, laten we zeggen, verzet zichzelf of iets anders, dan, die on, dat, dan, dan als die onverschillig is. Onverschilligheid is dodend. Eigenlijk. Zegt, onverschilligheid beter dat die reageert euh, driftig zo negatief zelfs, niet kwaad, maar negatief, of dat, dan onverschillig. Onverschilligheid is dodend. We gaan verder. Uh, de regel 20. Na de punt. Dus hij zegt dat niet verbindt wordt met Eile en om met Galé Shem elokim tot de punt. En de naam Elohim wordt onthuld. Dus de naam Elohim wordt onthuld alleen maar wanneer wij al chassadim hebben, die omhullen de Chochma. Dan hebben wij onthulling van de naam Elohim. We gingen. Kol habinyan Hazze hase. De shma Elohim. לא ייתכן, ייתכן כלל במה כי 22 המה היא קצה השמיים לטאטה דהיינו המלחות דרין 22 עצמה שעליה היה צמצום ממקורה גם 24 בצמצום א' En ik even dat stukje bij stukje vertalen. Erg goed nieuw vadioen, al hadden schrijf nieuw. We hieen. Hoeljebijna ze de en zie hier. het hele gebouw. Dit hele gebouw. En 21. De schmeilokim van de naam van de elokim. Loïtach en was is absoluut onmogelijk in de plaats van ma, of in de, in de naam van ma, dus het is absoluut onmogelijk om deze naam Elohim, let op, dat gemaakt werd waar, in de Ischsoot, ja of niet? Het is onmogelijk om hem voor elkaar te krijgen op de plaats van de ma, dus de plaats waar de maalgoed is. Dat is hem, de plaats van de maalgoed, hier kan je hem niet opbouwen, dus, want hij had herinner je, hij had nog een versen versen vanuit de psalmen gehaald dat ma adir shem ga dus hoe machtig is je naam, en dan is het woord ma het woord ma, die de hemel en de aarde heeft geschapen etcetera. dus hij zegt die ma, de naam Elohim het gebouw van de naam Elohim dus alle vijf letters kunnen wel hier zijn in opgebouwd in de dus tussen de tussen de navel tussen de tabur en de en de gazet van Arihampin. Maar niet in de plaats van de malchut. Kijk, nou de malchut is dan de waar dus de malchut is dan vanuit de borst van pin en naar beneden. Ki 1:22. Maar ma, keert zich naar ma, hem letata, want ma, oftewel uh, malchut. Is, de, is het, mm, het, uit, het uiteinde van de hemel beneden. Hemel, wie is hemel? Shamayim. zeer Kijk nou, wat zegt die dan? Want de ma zegt die, is het lagere, onderste uiteinde van de hemel. Kijk, dat is dan mal goed. Ja, en zeer pin. Waar staat zeer pin? Dat is zeer pin. Zean Pien grenst aan de, ja, grenst aan de tabur, dat is zijn, ho dat zijn bovenste uiteinde, ja, dus hij grenst aan de hirsut, en dat is, zijn bo dat is dan de bovenste, het bovenste uiteinde, bovenste uiteinde van de hemel, zie je dat? Zean Pien is hemel, dus zijn bovenste rand van de hemel, en mal goed, oftewel ma, is het onderste rand van de hemel, ja of niet, dat is, hier is het, Zeranpien. En zij ze is dan, begint, zij begint aan de onderste rand van Zeranpien zelf. Dus Natuurlijk, Zeranpien, die loopt door, maar, Zeranpien dan, uh, is dat, dat is dan de onderste rand van Zeranpien zelf. Kijk, je kan zeggen, maar Zeranpien is toch wel langer, ja of niet. ...loopt helemaal tot de parsa. Ja, of niet? Maar, wat is dan het antwoord? Dat is echt de Zeranpien. Alleen maar, wat is de Zeranpien? Alleen in de, tweede, in de tweede beperking. Wat is dan de traptreden? Hoeveel is de traptreden? Hoeveel, hoeveel sfero tra tra uh, heeft de traptrede? In de tweede beperking. Twee, alleen maar ketterhochma. Ja, of niet? En de rest... Dalt, dalt af naar de, vo, naar de onderste traptreden, ja of niet? En hier is het sprake van de tweede beperking. Dus elke traptreden bestaat nu uit twee alleen. Kettergochma. ja of niet? Dan is de hemel, de hemel, behe, de hemel grenst, boven, de bovenste grens van de hemel, grenst aan de jirsut, oftewel, ja, jirsut is ook, jirsut, hoeveel jirsut ook, Keterhochma. Ja of niet? De, in de tweede beperking. Keterhochma dat is hierzucht. Alleen. En de, de, de grenz. Zeerandpien. Bov, de bovenste grens is. Uh, die grenst met de hierzucht. En de. Malgoed. Die grenst met de. Met de zeerenpien. Dus dat is de onderste. Uh, kant. Van de hemel. Hemel is hier en pin. Dus hij zegt: Nou, die mogen die bevinden zich toch hier? Aan de begint vanaf, vanaf de onderste grens van de grens van de hemel. Hier. Oké. Okay. De haino. Dat, dat wil zeggen: Hamalgoed atsma, de mal zelf. Dus op zichzelf. Dus niet wanneer zij dan stijgt op naar de bina ze allega haya hatsimtsum dat op op haar op de mal goed haya hatsimtsum was tsimtsum beperking mimekora van van vanuit haar bron ja yeah, vanaf of vanuit haar bron Dor, yeah, gam, Welke beperking? En zij is niet geschikt om in zichzelf absoluut niet geschikt om iets maar van het licht Chogma te ontvangen. Zie je dat? Maar Chassadim mag wel chass, mach, wat, denkt u, jullie? wat denken jullie? Chassadim mag mag malchut te ontvangen of niet? Chassadim mag malchut goed ontvangen maar goed. Natuurlijk mag wel. Eigenlijk. Dus het is niet zo dat het, dat het alleen maar leeg en donker is. Chassadi mag ze wel ontvangen. Natuurlijk moet ze wel kracht hebben dat, om dat te ontvangen. Normaal kan ze alleen maar nefers ontvangen. Ja of niet? Want nefers, alleen maar zich, wat betekent nefers? Wanneer als een sphera alleen maar kan w, w, w, uh, afstoten dan kan zij nefs ontvangen, ja of niet? En, en sfi of over een partsof doet erin toe. Maar wanneer ze kan al een b eintje ontvangen, dan is het kan zij al chogma of bijvoorbeeld ruach ontvangen. Dan is het ook chassadim, maar dan ontvangt ze al chassadim. Ja, dus chassadim ontvangen, dat is al ontvangen. Dat is niet door de eerste beperking. Door de eerste beperking Malchut kan kon geen of kan geen ontvangen, helemaal niet. Maar wel kan uh, ervaren nefesh, het licht nefesh wel. Dus waarom? Omdat de de, de van het tzimtzum alef, de malchut, ze kan alleen maar nee zeggen, ja, niet doorlaten. En niet doorlaten is ook een kracht. Door, niet, niet doorlaten betekent dat zij kan alleen maar we weg, uh, als het ware, afstoten. Maar niet, geen kracht om hem te ontvangen. Dat betekent dat ik alleen maar uh, kan, alleen maar kan ervaren door door weerkats. door het, af, door het afstoten, afstoten betekent ook kijken waar naartoe, omhoog ja of niet, zeker alleen maar afstoten, en afstoten door het afstoten en niet ontvangen kan je ervaren wel een zekere opening uh, maak je voor jezelf dat je licht nefes kan je ervaren, want licht nefes is een vrouwelijke licht, het kan niet dalen dat kan niet geven hè? Huh? Ronde licht, precies, dat is gewoon een, maar ook, ook, uh, ook als oorjaar, maar je kan het niet, je, het kan, niet, je kan uh, die kan niet geven. Dus men kan wel hem ervaren, maar niet, het, kan, het licht kan je niet doorgeven. Oké. We zijn... 25 naar de, na de eerste komen, we zijn zo meer, en dat is wat hij zegt, maar, lo hawe hoog hier, we lo hi, banen, hij zegt, de naam ma, lo hawe hoog hi, hier, was hier niet, kwam hier niet in aanmerking, we lo hi, bane, en werd niet opgebouwd, dus hier, waar is hier, hier, op haar eigen plaats, kijk, op een regenplaats hier was hij niet opgebouwd in het Tsimtsum-Alf. Natuurlijk was het uh, uh, wat omdat de Maal uh, Er kon geen chogma binnenkomen in de Malgoed. En geen chogma, dan kan je niet op, kan je, zonder gochma kan men maalgoed niet opbouwen. Maalgoed heeft gogma nog. Kirak shayah, kol shel Want slechts bij mij, slechts bij Jezus. Ze hij noemt soms mij, noemt ze alleen maar de rechterlijn van Jezus, ja, maar ook in het algemeen noemt je dan hele Jezus noem je hem ook mij. mi in de zin van dat dit mij dat daar een vraagstelling mogelijk. Dus so wat hij zegt dan, want alleen in de mi, alleen in de uh, yersoet, dar, dus dat bina, uh, uh, yeah? uh, is binah eigenlijk, shayach kola binyanshel shemelokim, alleen daar valt dar daar valt het in de mi, waar staat het aan de linkerkant, wie, mie ja, hier staat het in deze regio tussen de borst, en de navel en de tabor van, uh, van de uh, Arihampin. Daar valt het. Uh, daar is het mogelijk om de naam de naam Elokim op te bouwen. Ja, van daar is dan eile en en mi. En malchut heeft niet die eile en mi. Malchut is de naam. Welke malchut is de naam? Ma, hij zegt, en niet mi. Ook vraag. Ma is wat, en mi is wie. Dan zie je dat? Dat beide vragen naar. Beide kunnen man opbrengen. Moet een man. Mo uh, daar is nog een vraagstelling mogelijk. Linker-de-linker kolom. De eerste regel. Na de koma. Aridee. de Chazar we napik, migom, chasava. Door het feit dat die, die malgoed, of die punt, die terugkeert en uitkomt, uitgaat, vanuit de Machashava van de Bina. De naam Elohim dus komt tot stand, ja? door het feit dat die malgoed die uitkomt uit, die, uit de gedachte. Ja, en komt op haar eigen plaats. Daardoor wordt de hele namelokim opgebouwd. Ja, rechts, eerst rechts, mi. Dan komt er ook eile, gogma. Maar dan gaan ze teg te tegen elkaar, met elkaar als het ware. Ze hebben dan geen eenheid. En dan, links wordt in in in opgebouwd door rechts. Hassadim en, en boven de Chochma. We loven maar, maar niet in de Ma. Dat was de, de betoog van de Rabi Shimon, dat het, waarbij hij laatst liet zien dat het, de, deze naam Elohim wordt opgebouwd in de, in de Bina. En daarmee gaat hij ook ons laten zien dat de wereld werd ook geschapen door de Bina, en niet door de naam of mi en niet door de naam ma. En dat is ook een onderdeel van wat we nu leren, dat de dat de kilim dat de malgoed, ja, de malgoed is dochter en de bina is de moeder en de malgoed wordt opgebouwd door de kilim van de moeder, van de bina. Want als er geen, kijk, als er geen kilim zijn van de Bina, van haar eigen kilim. Ja, het is alleen maar, na de, kijk, na de eerste beperking, wat is geworden? Alleen maar puntje van de, de Malgoed. Niet meer. Een puntje. Ja, het licht kon er niet meer binnenkomen. Ja, ja of niet? Oftewel het licht nevers alleen. Het licht nevers betekent dat het ook alleen maar een puntje is. Ja, of niet? Alleen een puntje. Alleen ketter de ketter, als het ware. Dan betekent dat, uh, dus dat hij maar goed kon niet ontvangen, ja, kon, niet, kon het licht niet ontvangen. Uh, ja, dan alleen maar een puntje, en als het een puntje is, hoe kan hij dan wel het licht straks ontvangen? Haar eigen kilim zijn er niet door, door Tsim Tsum na Nou, dan is het zo, wat het, gaat, wat, het gaat, wat het wordt in de tweede beperking. Dat de Bina, omdat de Malchut steekt op naar de Bina. En daarna, al die transformaties vinden plaats. Waarbij dan de linkerlijn wordt gevormd, ja. En dan weer, weer de Eile gaat weer vallen, als het ware... Wordt de middellijn gevormd en dan de hele komt van de hogere trap De weer komt in de, ja, naar beneden, ja, in de, ook in de partsoef, uh, daalt ook in de, in de malchut Dan gaat ook de bena geeft aan de, de, de malchut haar eigen kilim. En dat is belangrijk om dat te leren nu. Ja, die heeft geen kilim, die is alleen, is alleen maar een puntje. Hoe kan ze dan het licht ontvangen? Duidelijk. Dan gaan we nu leren, hij gaat heel goed, goed ons duidelijk maken op welke manier dan die goed ontvangt, dan wel het licht, maar niet in haar eigen kilim, want zij heeft geen kilim. Maar in de kilim van die Bina die dus mama Bina aan haar geeft. Nou. Heb je kilim, dan kan je licht ontvangen, automatisch. Dat Dus de hele bedoeling nu, op welke, om nu gaat je ons vertellen, op welke manier nu, die, in het, na de tweede beperking, die Malgoed ontvangt kilim in zichzelf. En dat is voor ons cruciaal, want alleen op die manier kunnen we kilim opbouwen. Zie je dat? En dat is wat we gaan nu doen. Uh, de regel 3. Nieuwe Ot, Jud, Zijn. En daarvoor gaan we naar boven. Naar de regel 3. Ot, Jud, Zijn. Pagina Kaf, Hei. Kaf, Hei is het 25, ja? Eh. Jut o't od yudzain. Ela, zijn. Ella, itvan eile. Eilin, eile. Mille eila, Litata We ima. Fir ozifat, levarta manaha. Wekashita la bekashita.org. Drie Judzain. Od Judzain 17. Ela Mar bashaata op het moment. She de it mashhan it van eilen Vanir op de moment. Wanneer die, deze letters, ele, worden verspreid, aangetrokken, mêle ele letata, van boven naar beneden. Dus wanneer het weer katnoed komt. Maar het komt, hij gaat ons uitleggen, gewoon. We ima ozifat vir en die ima, mama dus, of de ima, hetzelfde, Osifat, uh, leent Lebarta aan haar dochter, maar haar, haar kleding, oftewel the We kashita la, we, kish, we, we kishute en versiert haar, is goed, en versiert haar met haar versiering. Maakt haar mooi. Schoon. Punt. En dat betekent dat zij versiert haar met haar versiering, dus met haar kelim. Door de kelim wordt zij mooi diemaal goed. Punt. We ematai kashita we kashitu, we kash, En hij zegt, en wanneer, we en wanneer, uh, versiert zij haar met haar versiering. Dus met de kleding met de kleding of met de uh, kedaka ga ze de volgende pagina kaf waal, 26. De eerste regel: de grondtekst van de zoger. Ja, de grondtekst van de zoger zelf. Wie dat niet heeft, kan het en wanneer versiert zij haar, En wanneer versiert zij, ze, wanneer haar uh, met haar versiering, kidaka gaze Basha, Basha, deet Kame, uh, de Let op wat hij zegt. Op het moment wanneer verschijnt voor haar elke mannelijke. Ja, duidelijk wanneer mannelijke verschijnt. Altijd bij dit simtzombed wanneer het ja, malgoed punt steigt op naar de bina. Ja, daar altijd sprake is dat mannelijk en vrouwelijk. Dan zegt hij ook hier ook. Op het moment wanneer verschijnt voor haar elke eh, mannelijke dichtief, want, want het is geschreven. Er pnei ha'adon hashem. Het is geschreven bij. Aan het, uh, aan het aangezicht van Adon, van de Heer, van de Heer Hashem. In de Torah heb je het geschreven. Veda twee, ikre Adon. Kijk, en deze heet Adon. We zullen alles leren nu straks. Adon is Heer. Dus die Malchut, die heet Heer. Malchut is toch vrouwelijk. En nu wordt het in de Torah over haar gesproken, dat zij Adon, Heer is. Manlijk. De mahout ma, ma, ma, ma is, is Adi. Is vrouwelijk. Hier wordt het gezegd in de Torah dat Adonis. Hier. Kmode. Kmode. At, uh, k, uh, uh, kmode. Kmode. Kmode. Kmode. Kmode. Kmode. Hinei aron habrit adon Zoals je zegt, zegt hij, zoals in de Torah wordt zo altijd gezegd. Zo'n zinnetje. En dat it, is dan bij de Torah. Er uh, staat gezegd: Hinei, Aaron, Habrid, en zie hier, hier is de ark van het verbond. Adon, Kola, aards, de Heer van de hele aarde. En wordt, en doelt op, en wordt, het is, uh, doelt op de malgoed. Want de Malgoed is de Heer over de hele aarde. Alles komt van de Malgoed vanuit zijn Punt. Kedien, na vak het hei, dan zegt hij in die toestand. Dus de toestand wanneer weer de uh, eile, de die valt weer terug naar de volgende trap treden. Hij zegt Kedin, en dan, na vak het hei, let op, de hei, de letter hei, uh, uit gaat van de mnama daalt dan de, de letter hey uh, uit ule ule eil ule ilat en de letter u komt binnen weet kashit weet kashitat bemane de hura de, de hura Le, kable, le kableon, de hol, de kar bij Israël. En weet kashidat, bemane de hura, en zij wordt versierd, ...schoongemaakt... versierd, in de kleer, in de kleding, in de kleer, in de van het mannelijke, in de mannelijke kledij, of, oftewel in de ...killing... Le kableon, Tegenover elke mannelijke in de in Israël, van Israël. Hij gaat ons goed uitleggen. Dit is de taal van de zoek. Uh, Wij keren terug naar de vorige pagina. Kafai. Drie. De linker kolom, de regel drie. Van de Hasulam. Ot Jut Zain Ela Ella ata deit mashvan, maar op het moment van het aantrekken, etc. 4. En nu de vertaling van Judas. Ella washa, maar ella washa a shaotiat. Eilu, eile, mi mimala. Maar op het moment, wanneer deze letters, eile, van de lokimia Nimshahot vijf, mimala, worden aangetrokken van boven, van bina, le mata, le naar de malchut. Ki hm, מישה אלת זס בגדיה לבד ומקשטת אותה בקישותיה ואת כי הם דמודר מישה אלת בגדיה אם ליינת הר קלרין Labat aan de dochter. Labat. Ja, omdat het een speciale dochter is. En niet gewoon een dochter. En ze heeft wel, helemaal één dochter. En daarom is het Labat. Ja? Heel belangrijk. Om um een cachette tot haar en versiert haar, maar maakt haar mooi. Bekijzoteer haar. Juist ja, daardoor begon ik te. <laughs> daardoor krijg ik een probleem dat ze met mijn keel dat ze gaat het mee weer dat geven gewoon water dat Mag ik dit? Om kashet tot dat ik schutega en zij versiert haar met haar met haar versiering dus met haar geeft dan haar uh, eile haar ja haar ele, dus de onderste drie Sfeerot punt. az zeifen, nimsha zwaar, als je meloekiem, mibina, ze hijga m, lemahuut, ze hijga, let op ons dan zeifen, nimsha zwaar, wordt anhetroken, de kim. mibina, van de bina, ze hijga m di de Le Malchut, aan, naar de Malchut, acht, Shehi, habad, dat zij dochter, de is. Punt, Umatai me kashet het ota, bekis o? En wanneer versiert zij haar, met haar versiering, naar behoren Nee, na de punt, hainu, dat wil zeggen. En alles wat vet gedrukt is dan, dat is dan, wat is dat zien. Shenir E, eh, dat is nog de vertaling. B'sha A, Shenir e, eh, lefaneha, kol Wanneer is dat, let op. Wanneer gebeurt dat? Hij zegt, A, op het moment. Mm -hmm. Shenir e, eh, lefaneha, kol Wanneer wordt gezien voor haar? Wanneer verschijnt voor haar? elke mannelijke, wat betekent dat? Zoals we hebben geleerd, dat wanneer het mannelijke het vrouwelijke is, ja, dus dat is tjikoen. dus, dan is het voor haar verschijn, dan het mannelijke, punt 10. Ze katoe u, dat dan wordt geschreven over haar, over die malgoed. Alpnei, El pnei ha-Adon voor het aangezicht van de Heer Adon. En Adon is het mannelijk. Heer Hashem ki as elf. nicrota malchut Adon van dan heet malchut heet Adon de Heer. Heer. zegt harder dat, dat is het mannelijke, dus uh, van mannelijk geslacht Adon. Punt. Het is nog vertaling, dus het is gewoon even eerst nog proeven, maar dan gaat hij ons uitleggen. Kmo twaalf schatau, maar zoals je zegt, en dan is het, kmo zoals je zegt, dat is vaak wordt het voorafgeleid, woorden die vooraf gaan aan een, aan een, een citaat, een aanhaling. Hinei aron Habrit, zie hier dat is Aron Habrit, de ark van het verbond, Adon koola Aretz, de heer van, het heel, van de hele aarde. Punt 13. En Adon, dat is een mannelijke dan. En de heer van de hele aarde, dat dus is net als zeer aan Pien. En aarde is het maar goed. Maar goed, hij gaat ons uitleggen. Harreyshe katuf, harreyshe ha katuf, korre, eten mal goed. Amechona, 14. Aron, Aron, Habrit, Bashem, Adon, Kolha, Aretz, hier is het fout bij ons, uh, 13. Haare, zie hier, hakatuf Korea. het hele schrift, Korea noemt, Et Malchut, De Malchut, Amechona, welke Malchut heet, 14, Aaron, Habrit, de ark van het verbond, hier moet het hij he zijn, het tweede woord moet het beginnen met een He en niet met het. Ja, Bashem in de naam, Adon, de, de Heer, Kol, en dan is het Kol, moet het ook een, het laatste woord voor de, voor de punt, moet je dan lammet van maken, en niet. Dalet, ja. na het laatste woord voor de punt. Daar moet je, van Dalet moet je Lamit maken. Adon, Kola, arts. De Heer van de hele aarde. Punt. Shehu, Shem, 15 Dat is een mannelijke naam. Ja, Adon is een mannelijke naam. Dus die goed wordt nu hier genoemd naar een mannelijke, als mannelijke we hainu mishum shikibla, eta kilim amekhonim zestin begadim is iset so i said i said we hainu dat wil zeggen mishum shikibla, eta kilim om dat zei malchut und fin kilim amekhonim di heiten begadim welke like kilim heiten heiten klede blik bekledingen kan je Wahamogin, Hamagonim, Kishutin, en ook de Mogin, dus Lichten, zij ontving. En die heten Kishoetin versieringen. Ja? De Lichten heten versieringen in de taal van de Zoger. En de Kilim heten begadim kleren. Ja, bekledingen. Van wie heeft ze dat ontvangen? M van de moeder, heeft ze dat ontwangen, 17, Shehi Bina, dat die Bina is, en zij is manlijk, wij We weten dat Bina is niet uh, als het ware vrouwelijk, ten aanzien van, van, ten aanzien van Gochma is zij vrouwelijk, maar omdat zij, ja, de Bina is vrouwelijk, uh, ja, ten aanzien van de van van aanzien de kochma, maar omdat zij de vrouw is, als het ware, van de Hochma En zij behoort tot de mannelijke wereld. Ja, duidelijk. Bina. Behoort tot de mannelijke wereld. Ja. Boven. Behoort ze tot de mannelijke wereld. En daarom heet ze dan mannelijk. En nu krijgt de malchut als het ware, de kleren die komen van de mannelijke wereld. Ja, daarom, ze, ze, daarom ze, wordt, wordt ze genoemd als heer punt, Kie as jots, eh, jots et ha hei mina ma. Kijk, want dan gaat de letter hei uit uh, van de naam ma op haar eigen plaats, zoals die maar goed stond op haar eigen plaats, ze heet ma. En dan komt het letter hei nu uit van haar, zij ontvangt nu de ma. Dus maar goed als ma, let op. Ontvang nu kilim van de, van de, ontvang kilim van de, van de ima. We kunnen zeggen twona. Ze ontvangt van haar kilim. En daardoor wordt de naam ma veranderd in, in hei. De, de letter he van de, van, van de ma wordt, gaat weg, gaat uit. Owe Mekoma 18 en op haar plaats, wordt inge, ingebracht, de letter Jud. Dus de Malgoed wordt ook mi. Ja. Natuurlijk, dat de Malgoed moest eerst opstegen en dan, dan wordt hij ook als mi en dan gaat ze naar haar eigen plaats, wordt zij mi. Niets verdwijnt van het geestelijke, maar goed, hij gaat ons nu zo goed uitleggen. Wanneer je kreeg, ha malchut, mi. En de malchut heet dan mi. Dus die Malchout, die de malchut die nu de kilim heeft ontvangen van de ima, zij heet nu mi. Duidelijk. kilim heeft ze van mi. Dan heet ze ook mi. Uh, kmo habina, net zoals bina. Heel, we gaan verder nu nog de vertaling alleen. En dan hij gaat ons nog uitleggen. 19 de punt waar als hij met Kashetit bij Bigday Zachar en dan wordt hij versierd door de Bigday Zachar door de kleuren van het mannelijke. Waar dat 21? De hagen, dat wil zeggen, begadim de bina, de kleuren van de, de, de, de bina, kanal. Zoals boven gezegd werd, knijg het kool Israël ten overzicht of tegenover de hele, het hele Israël. We gaan nu leren zijn commentaar. Maar precies hetzelfde met ons is alles precies hetzelfde. Dus omdat de, de Malchut, die verbindt zich met de bina ja, en dan Bina keer terug naar, keer terug naar zijn eigen plaats. Dan heeft hij ook de kilim van de Bina. In de kilim van de Bina kunnen we wel ontvangen. Oftewel, net zoals we hebben geleerd met de zoger dat de tweede bodem, ja, de tweede bodem van Shin, daar kunnen we wel ontvangen. Ja, dus dan wordt het als het ware tegen de Shin daar staat het massag dan. Massag komt dan te staan niet op de maalgoed, de maalgoed. Daar staat ook altijd. Maar daar kan je niets ermee doen. Daar is was, het, was het verboden. Duidelijk. Kijk, twee bodem zijn er, ja of niet? Op de, op de taf, of op de maalgoed, de maalgoed. Daar was volledig gestopt. Het licht kan niet komen daar binnen in de maalgoed, de maalgoed. Maar, wanneer de malgoed stijgt op naar de bina, dat betekent dat jesot van de bina. Ja, jesot van de bina. Is je ook je malgoed. Is ook de bina. Tijdelijk betekent, in jesot van de bina, in de bina van de jesot. Dus die komt te staan op de tweede bodem. Ja, jesot van de bina. Oh, sorry, jesot van de malgoed. Maar je heeft ook jesot, naar je jesot je nee, je van, <laughs> hè? Yesod van de Malchut, precies. Yesod van de Malchut heeft ook Bina, ja of niet? Yesod heeft ook al... Dus altijd komt dan... Malchut komt dan tegen in, de, in de Bina te staan. Maar dan van soort Van de Malchut. soort heeft ook al het in. En dan kan ze wel daar ontvangen. Dan wordt het ook massag van de Shin. En door deze massag, door de tweede bodem, kan ze wel licht ontvangen. Zie je dat? Twee massachim hebben. Ze hebben ze ja, malchut heeft twee. Eén is massag op de vierde stadium, ofwel de malchut, de malchut. Daar is volle stop. Dat is net zoals bij het bij het Simtsumale. Kan ze niet ontvangen. Maar omdat ze steeg ook naar de bina, in elke sfera, dan bij je soort van de malchut, daar is ook een soort en ook een opgebouwd. Maar de massag die wel dat heet minuul dat heet eh, die, die de sleutel waar de sleutel staat, Mafteja, ja, maar dat michtigheid is in het Aramees, ja, dus dan is het daar is wel mogelijk, dus daar wordt wel zivoek gemaakt en ja op de tweede bodem en dan kan zij dan weer katsen het licht en naar beneden brengen naar zichzelf en naar uh, de wereld in Brijae, Sira, Wasia en alles. Duidelijk hoe dat, dat, dat werkt. Maar niet in haar eigen kilim. Maar de kilim worden uitgediept van de jesot, zoals we dat hebben. Dat, en dat zijn de kilim van de bina. Oftewel, ja, dat is, dat is de hele kunst. Bioradvarim. De uitleg van woorden. 21 na de koma. Kmoosje niet bij haar, net zoals, zoals het uitgelegd werd. En dan geef je dan een referentie waar het is. 22. De agar de avad av av uh, beresha, hier moet het een, de eerste letter niet P zijn, maar bet. Een fout. Bij ons is het fout gescand. Dus het derde woord is moet het bed zijn en niet per van de regel 22. We, de akar de avad de avad bresha de arichan pi nekuda had 23. We daar zullen ik dat hebben we ook geleerd een paar pagina's eerder dat, dat nadat, nadat de woorden van de zoger. Nadat nou in het hoofd, Beresha, in het hoofd van de Pin, werd gemaakt, Nikuda gada, een dus Nikuda is gemaakt of opgestegen daar. Veda salik lemahave magashava, en zij steeg op, die malgoed de, de nekuda, oftewel de, mal, de malchut. Le me have om, om de gedachte te zijn. Ja, net zoals wat we hebben geleerd hier. Dat de malchut die steeg op naar de, het hoofd van Arikantine. Zij is geworden tot de malchut in het hoofd. Dat zij is geworden tot de gedachte. Ja, tot de bina. Ki Rachochma 24. Niet kanaba, geen de karwe Want, let op weer. Want de chogma wan werd dar, daardoor door haar, door deze punt, uh, ingericht. Ke als Dakar als het mannelijke en vrouwelijke, kijk, daar staat gogma. Zie je dat? Keter, gogma. Keter aan de rechterkant, gogma aan de linkerkant. En aan de linkerkant van de gogma kwam de malchut goed te staan. En dan werd die malchut als vrouwelijke voor die gogma, dan zijn ze nu gogma en die maalgoed, die worden dus als mannelijke en vrouwelijke. Daarvoor stond daar bina en die bina is nu uitgekomen naar het lichaam van de arighambin. Maar die malchut is geworden vrouwelijk. ten aanzien van de gogma is mannelijke. En het is altijd zo, altijd wanneer wij dus de krachten opbrengen, ja, om de malgoed op te laten komen naar de binnen, dan precies doen we precies hetzelfde, dan gaan wij dan tycoon maken waarbij in elke sfera komt ook de man, vrouwelijke en mannelijke, mannelijke en vrouwelijke. Nou, dat is al geweldig, kunt. dan in elke sfera is het mogelijk om een vorm van zivoek te maken eigenlijk anders is het alleen maar uh, gaat het licht gewoon uh, ongedifferentieerd alleen naar de mal goed ja. dus dan wordt het dus dan daarmee worden ze worden gokma nu in, uh, op ingericht als uh, manlijke vrouw wie als sayer 25 ba jurin Zie, dan, zie hier, dan maakte hij in haar allerlei de Chogma. Maakte in haar, in die, in die punt, allerlei vormen, inkervingen. En precies hetzelfde is gebeurd met ons. Wanneer ik mijn, de krachten opbreng, mijn, my, om mijn maalgoed op te laten komen naar de Bina, in dit geval is het Chogma. Omdat dit. Maar naar de binnen, of naar dan, wat gaat het gebeuren? Dan die Chogma. oh hier is het Chogma. oké, okay, wat hij zegt. Dan gaat die Chogma als manlijk en ik ben dan, sta ik op, als vrouwelijk. Oké, okay? dan gaat die Chogma als manlijk dus het hoge licht. En ik ben dan als, als, als scheping. Dan, ik ben dan zwaarder, ja, ik ben als was, ja, als was ten aanzien van de matrice of zo, so, wat het mee ja. gaat, in mij gaat iets inkerven. Dan gaat die hochma in me inkerven allerlei eigenschappen die in de hochma zijn. Ja, Net zoals uh, stempel en een gestempelde. En die gaat in mij dan allemaal dat inkerven in mezelf. Ook precies hetzelfde wat wij doen dan. Wij doen het omhoog, man, of die. Maar goed, trekken we naar de Bina. is dus als Gochma. En je wordt alle, alles, gaat die eigenschappen van geven, van de Bina, worden in mij dan daarmee uh, ingekerfd. Dan leer ik het van de hogere uh, zijn eigenschap. Ja, die worden ingekerft in mij. De hei zegt die. Dus kijk, die goed. Die steeg op naar de de Naar de opening van de ogen van de Chogma. Die die gaat in haar alles inkerven. Ja, waarom? Rechts en links. Die gaat geven als het ware haar. En zij heeft daar massach, zo moet je zien. Die Chogma die geeft licht aan de aan aan aan malgoed die staat daar in het hoofd. En de malgoed gaat het weerkaatsen. En daardoor wordt ze ook ontvankelijk en ze krijgt van het licht allerlei, al die eigenschappen. En daardoor gaat het dan, kan deze Chogma dan verder het licht uh, doorgeven naar beneden. En daardoor gaat ze ook al die inkervingen die zij ontving in de Chogma. Had zij ook dan inkerwingen in alle andere parts of hem, welke, abo yima, ja, uh, yeah. Israël, Israël, en zo'n, al hetzelfde precies hetzelfde. Dus dat betekent dat ook in abo komt zo iets, ja, komen die inkervingen, en ook in de Yisrood komen precies dezelfde inkervingen, oftewel welke inkervingen? ketter gogma alleen blijft en de Binazeer en malgoed die dalen naar de volgende trap treden. dus dat zijn dezelfde inkering. natuurlijk waarom? Nieuw kan malgoed wel dat doen ja duidelijk waarom? malgoed is nu gekomen naar die gogma ja en de malgoed natuurlijk heeft heeft de tweede bodem Tweede bodem is, it? Ja, dat is. Yisod. Dat is het. Ja, duidelijk. Via je sod. Duidelijk. Want de malchut, de malchut in de absolute is verstopt in de attic, boven. Stap voor stap. En maar dan blijft alleen, alleen bleef alleen de, als het ware de de derde bodem, de tweede bodem, sorry de derde bodem, de tweede bodem, ja, de tweede bodem. En via de tweede bodem, dus via de jezod, niet de malchut goed zelf, maar de ateret jezod, so, de kroontje van jezod, kan het licht wel naar beneden komen van jezod. Jezod is net als licht. Ja, jezod is doorlatend. Jezod geever is. Hè? Dus, ja.